4 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Nederlandse militairen die zijn uitgezonden naar voormalig Joegoslavië. hebben niet vaker kanker gekregen dan collega's. Het RIVM concludeert na onderzoek dat er geen bewijs is voor wat wel het Balkansyndroom wordt genoemd. Reden voor het onderzoek waren geruchten over opvallend veel sterfgevallen... onder NAVO-militairen die in de jaren negentig op de Balkan dienden. Een verklaring was dat ze zouden zijn blootgesteld aan munitie... die was gepanserd met verarmd uranium. Het RIVM onderzocht de gezondheid van ruim 19.000 Nederlanders... die in voormalig Joegoslavië dienden, maar vond niets van een Balkansyndroom. We hebben geconstateerd dat, dat bij deze uitgezonde militairen niet het geval is geweest... We hebben zelfs geconstateerd dat de uitgezonde militairen minder vaak ziek zijn dan de niet uitgezonde militairen. En wat ook bekend is, is dat militairen in het algemeen gezonder zijn dan de Nederlandse bevolking. Je ziet ook een duidelijk verschil dat uh, ook daar nog in de Nederlandse bevolking ziektes vaker voorkomen dan bij de uitgezonde militairen. In Libië hebben de opstandelingen het vliegveld van de westelijke stad Misrata veroverd en de troepen van kolonel Gaddafi verdreven. De verovering is een opsteken voor de rebellen in Misrata. Ze liggen al weken onder vuur. Honderden opstandelingen vierden de verovering van het vliegveld en staken achtergebleven tanks van het leger in brand. Misrata zelf is nog grotendeels in handen van Gaddafi's troepen. Ondanks de NAVO-aanvallen lijkt Gaddafi nog stevig greep te hebben op het westen van Libië. De NAVO maakte vandaag bekend dat er in zes weken tijd ruim 6000 vluchten boven Libië zijn uitgevoerd. Met ongeveer een derde van de vluchten zijn aanvallen uitgevoerd op doelen van Gaddafi. De politie van Rotterdam heeft vannacht een automobilist aangehouden... die nog voor bijna 2,5 ton aan bekeuringen open had staan. De man van 51 uit Spijkenissen reed rond half twee vannacht... door de Potlektunnel toen zijn kentekenplaat werd gecontroleerd. Daaruit bleek dat hij wordt gezocht door het Centraal Justitieel Inkasselbureau. Omdat de Spijkenisser de openstaande bonnen niet direct kon betalen... werd hij vastgezet. In Veghel is vanmiddag een particuliere helikopter in een weiland neergestort. Volgens de politie kon de piloot er net op tijd uitspringen en raakte niet gewond. De brand die na het neerstorten uitbrak is geblust. De piloot was opgestegen vanaf de vliegbasis Volkel. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.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 Dat plan van aanpak bestrijkt een periode van drie jaar. Als men binnen die drie jaar het niet voor elkaar heeft gekregen... dan betekent dat het intrekken van de licentie. Het weer vanavond verdwijnen de stapelwolken en wordt het vrij helder. Morgen meer bewolking en buien. Het wordt dan 15 graden aan zee tot 19 in het oosten van het land. De dagen daarna meer neerslag en vrij fris. ANW-verkeersinformatie. Er staan 16 files. Er zijn nog weinig bijzonderheden. Een paar afvallende zaken. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat na een ongeluk tussen Knopend Burgerveen en, Burger en Soeterwoude-Rijndijk... nog 7 kilometer file, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Het is daardoor ook wat drukker op het alternatief op de A44. Daar staat tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer. En bij Rotterdam op de A16 van Breda naar Rotterdam... voor de Van noordbrug 2 kilometer. Na een ongeluk op de parallelbaan is de rechterrijstrook Rijnstrook dicht.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 Villa VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. We zijn nog tot half vijf bij u, het is vijf over vier. Woensdag. Dat betekent buitenland en dat betekent vandaag live over naar Straatsburg voor ons eigen euroforum. Daar in de wandelgangen van het parlement zitten Hans van Balen, hij is Europarlementariër voor de VVD. Goedemiddag meneer van Balen. Goedemiddag. Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. Ook goedemiddag mevrouw Sargentini. Dank u wel. En Fred, Stroobans, onze eigen Fred. Fred, van een enorme herrie. Waar ben jij precies? In de wandelgangen van het Europese Parlement, naast wat men hier noemt de hemicycle, en dat is het halve front, hè, het Parlement ja? zelf waar zo'n 735 of 36 joodse sargentini europarlementariërs zitten, zijn er niet altijd allemaal. Maar nu wel geloof ik wel als een ik dit zo heel... hoor. Nou, nee, wat je op de achtergrond hoort, dat is de niet aflatende va-et-vient van bezoekers. Oh, Allerlei bussen uit alle landen met bejaarden, maar ook jongeren, heel veel jongeren... die het Europese parlement in Straatsburg komen bezoeken, ja? doen ze overigens ook in Brussel. Oké okay. okay, Fred, ter zaken. Uh, Vandaag is er een debat <laughs> geweest in het Europese parlement uh, over het volgende. Uh, Europa heeft nu een eigen diplomatieke dienst, uh, een mm -hmm. eigen minister van Buitenlandse Zaken, zo mag ik niet helemaal noemen... maar dat doen wij toch nee. maar even, dat suggereert... Een buitenlands Europees beleid, niets is minder waar. De buitenlandse minister van Buitenlandse Zaken, Catherine Ashton, die heeft onwijs op de falie gehad. Vertel eens even, Fred, wat is er gebeurd? Nou ja, weet je wel, het, het, er gebeurt nu heel veel in de wereld. Uh, de Arabische Lente, al die revoluties, omwentelingen in de Arabische wereld, in Noord-Afrika. En Europa doet wel wat, maar het zijn de landen zelf die wat doen. Hè. Kijk, wie treedt er nou op in Libië? Dat is een soort potie van uh, Frankrijk en uh, van uh, Groot-Brittannië. Het lijkt een beetje de 19e eeuw. In Duitsland dan heeft dan zich daar zelfs echt helemaal van precies. teruggetrokken. En ja, en daar hebben we wel andere landen aangezocht, waaronder Nederland. En Nederland doet ook mee, maar doet niet zo heel veel. Maar toch, ja, ze zitten toch wel samen in een coalitie. En nu zou je verwachten, nou ja, Europa heeft zijn eigen buitenlands beleid, een eigen diplomatieke dienst, daar gaat ook geld naartoe. En heeft toch een hoge vertegenwoordiger, want minister van buitenlandse zaken maar ze niet genoemd worden, Catherine Ashton. En wat blijkt? Eigenlijk blijkt een beetje zoals de, de voorzitter van de, de socialisten van vanochtend hier in het parlement zei, dat de grote landen in Europa eigenlijk nu nog steeds hun eigen beleid voeren, mm -hmm. maar op kosten en met de middelen van de Europese Unie. Ja. Mevrouw Sargentini van GroenLinks, u, ja. Uh, ja, Fred haalt socialisten aan, maar u kon er ook wat van, want u heeft gezegd, Ashton staat er vaak in de schaduw van de individuele lidstaten. Ze reageert vaak te laat en maakt dan ook nog eens de verkeerde keuzes. Geeft u daar eens een voorbeeld van? Nou, ik geef je een voorbeeld van de Arabische lente. Uh, toen het in Tunesië de revolutie uitbrak, uh, was mevrouw Ashton er niet. En toen de revolutie uitbrak in uh, Libië, was ze in Tunesië. Ja. Dat is een mooi voorbeeld van net verkeerd op de ja. verkeerde en op de verkeerde plek. Maar nou toch even iets uh, van de kritische. Uh, we weten allemaal dat zonder Duitsland Frankrijk zal er geen Europa zijn... Uh, die landen maken zelf al uit wat hun buitenlandse beleid is. U denkt toch zeker niet dat die mevrouw Ashton in haar eentje met een, gro een grote mond op kan zetten... en dat zij dan het even het buitenlandse beleid gaat bepalen? Met andere woorden, is het verwijt eigenlijk niet heel onterecht aan haar? Nou, ik denk dat als je deze functie aanneemt... dat je bereid moet zijn voor de troepen uit te lopen... en je eigen ruimte te creëren. 27 lidstaten die niks doen omdat ze het met elkaar niet eens worden... hebben wel iemand nodig die de richting aangeeft. En het is natuurlijk niet allemaal aan mevrouw Ashton dat het zo'n potje is... maar het is wel haar taak om te proberen iedereen bij elkaar te halen... en dan maar eens een keer een stevige stap te zetten... en te kijken wat er gebeurt. Je nu... kunt beter ondergaan met een goed stevig optreden... Dan een beetje wegkwijnen. Hans van Balen, deelt u die kritiek? Is het zo dat je zegt, nou ja, het zal inderdaad wel moeilijk zijn om grote landen als Duitsland en Frankrijk op één lijn te krijgen of, of, of, of mee te krijgen? Maar je moet het in elk geval proberen. En zelfs dat doet ze niet. Ja, het is een deerniswekkende functie. Hij valt. <laughs> een beetje onder de Raad van Ministers. Dus zij is ambtenaar van de Raad van Ministers. Moet doen wat de ministers zeggen van de 27 lidstaten... of de staatshoofden en regeringsleiders. Aan de andere kant zit ze ook in de commissie. Wordt ze gecontroleerd door het Europese parlement. Dus je kunt het nooit goed doen. Behalve ja. als je het lef hebt om net een stapje harder te lopen... dan de 27 gezamenlijk lopen. En Jacques Delors, vroeger commissievoorzitter, deed mm -hmm. dat. En die ging, deed dat zo handig dat hij net niet ontslagen kon worden... maar net ietsje verder ging. Dat doet ze niet. Dat maar stel dat ze dat doet... En en nu gaat het echt om hele heavy-duty-zaken. enorm ja. geweld Noord-Afrika, etc. U werd er alles van, u bent in Egypte geweest. Nou, uh, als je op zo'n moment als ambtenaar zijn... een keihard standpunt inneemt... en je wordt voorkomen genegeerd door Duitsland en Frankrijk... dan staat Europa daar toch nog veel miserabeler op. Ja, maar dat betekent dat je dan ja, net zo goed niks kan doen. Uh, ze moeten het proberen. En ik ben het met Judith Sargentini wel eens beter te sneven... dus te sneuvelen voor een goed plan... Uh, dan dat je iedere keer maar blijft dweilen. Hè. Als de lidstaten rommel maken, dan dweil je het een beetje op. Uh, ja. Zij heeft ook niet de gave van het woord. Ja. En ze heeft ook niet de gave van de kennis. Hè, want dat heeft ook heel lang geduurd voordat ze de wereldkaart ja, uit de keuze neemt. En nu zegt u gewoon, ze is echt incompetent. Want je kan van deze ze, functie, hoe, hoe deerniswekkend ja. ook, toch nee. wat maken. Laat maar me zo ze wijst zeggen... ook niet graag, wordt nee. verteld. Ze is niet handig genoeg. En ik vraag me dus af uh, of ze zal overleven in deze functie, maar ook haar opvolger, ook al zou het een Tony Blair zijn, die naam werd veel genoemd, maar met gezag uh, internationaal, maar niet in Engeland meer. Dan moet je je afvragen of Sarkozy uh, of Cameron en of Merkel zouden zeggen... Ai ai, we doen wat jij zegt. Dus het blijft een moeilijke functie, maar ze bakt er zelf niet veel van. Laten we nu... Maar dit is Ke natuurlijk... Ook... Mevrouw oh. gaat ga ervan. Nou ja, kijk, lidstaten hebben natuurlijk ook iemand willen aanzetten. Uh, aanstellen die niet uh, in, hun, uh, uh, in hun licht ging staan. Ze willen Net geen mensen men zei... toch? Net zoals met meneer Van Rompuy men zei, dat is een vlak figuur. Hebben ze dat bij mevrouw Ashton ook gezegd. Alleen meneer Van Rompuy ontpopt zich als iemand die wel voor de troepen uit weet te lopen dat stapje meer kan zetten. En mevrouw Ashton, na uh, ruime anderhalf jaar. Uh, niet. Maar interessant, van, van Rompuy heeft uh, het gehaald als Belgisch premier. Dan heb je, kun je wat, hè, ja. in die moeilijke situatie. En van Ashton is eigenlijk alleen hogerhuislid geweest. En ze is geloof ik, ook wel kort minister geweest. Ja, en eurocommissaris voor handel. Voor handel. Maar daar hebben we ook toen niet veel van. Nou, gehoord, meneer hoor. Van Balen is geen fan, hoor ik al. Uh, Fred, uh, uh, onze eigen Fred Slobans. Mm -hmm. Er is een mooi voorbeeld vanochtend natuurlijk. Het moet over Syrië zijn gegaan. Het is daar een hel, kunnen we wel zeggen. Er gebeuren daar de meest verschrikkelijke dingen. En er is een beetje een, een, een, een, een, een wat slappe sancties Zijn er van de Europese wegen uh, um, ja, zijn, uitgevaardigd. En vanochtend heeft het parlement mensen... duidelijk gezegd dat ze iets anders willen. Ja, nou kijk, de Europese Unie heeft nu in enkele dagen geleden dertien mensen. Uh, dat heeft mevrouw Ashton onder meer gedaan, 13 mensen namen uh, van beleidsmakers in, uh, in Syrië op een lijst gezet. Maar dat stelt natuurlijk weinig voor als je ziet wat er in dat land gebeurt. Het interessante is gisteren was er een Skype-verbinding, want uh, daar doet het Europese parlement nu ook aan, zelfs met video. Een Skype-verbinding met een, een, een internetactivist, uh, met een, uh, een, een cyberactivist, uh, een, een Syrische jongen van 26 jaar die nu in Libanon zit. Dat is Malat Omran, en die vertelde ons gisteren en het Europees parlement... op uitnodiging van de liberaal, meneer Van Balen, die zat daar ook bij... dat er nu al in Syrië 800 mensen zijn omgekomen... en dat er 8000 in gevangenis zitten en dat er gefolterd wordt bij het leven. En toen stelde iemand de vraag van, nou ja, maar gaat het leger dan niet overlopen? En toen kregen we dit antwoord. Nou Fred, hij zegt dus, ja. mochten militairen het al in hun hoofd halen om over te lopen en bevelen te weigeren, dan worden ze door de geheime politie doodgeschoten. Ja, precies. Dus het is heel erg uh, in dat land. Dat weet het parlement en... dus nu. Dat hoort ook uh, mevrouw Ashton. Ja. En nu heeft het parlement toch vrij eensgezind, als ik het goed begrepen heb... maar bespreek dat met, met de Europarlementariërs daar... duidelijk gezegd wat ze willen dat er gebeurt van de Europese wegen. Nou ja, men wil gewoon veel strengere sancties. En men wil zeker dat uh, bijvoorbeeld het vermogen van de hele familie Assad... en meneer Assad zelf op die lijst uh, terechtkomt. Want... Uh, uh, dit is een beetje die slappe sancties. Dat is natuurlijk, staat natuurlijk in schril contrast met wat er in dat land uh, gebeurt. En de leider van de de heer Verhofstadt... die zei dat er dus nu in, in, uh, in, zeg maar in Syrië een soort uh, Arabisch dianamen aan de gang is. En dat daar dus een serieus antwoord van, e van de EU op moet komen. Maar wat, uh, meneer Van Balen, wat kan uh, Europa nou concreet doen tegen Syrië... wat echt hout snijdt? En dan geen diplomatieke dingetjes, maar echt iets... waar Assad zich rot van schrik bij wijze van spreken. Dat betekent bijvoorbeeld de handel aan banden leggen. He, er wordt enorm veel geëxporteerd heen en weer. Dus je zal ze moeten afknijpen op het gebied van de handel. Uh, Strowans noemde net al, je moet dan uh, het vermogen gaan confisceren van de top van Assad en van zijn familie. Uh, je zult, vind ik, maar dat vond die activist niet. Ik vind je moet actief contact gaan zoeken met het leger van Syrië. Want daar zitten ook mensen onder die dit vreselijk moeten vinden. Het Egyptische leger heeft zich eerst neutraal en daarna voor de demonstranten opgesteld. Dat ziet er niet uit dat dat daar gebeurt. Maar je moet proberen met de, de goede krachten die je kunt vinden... te zeggen van donder die Assad eruit. Eh, want anders zal het hele regime instorten. Ja. Dus je moet actiever zijn. Ja. Mevrouw Sargentini, we hoorden laatst van de week op de radio... Ben Bot, voormalig minister van buitenlandse Zaken. En die legde uit waarom uh, uh, er zo lauw gereageerd wordt door de buitenwereld. En hij zegt dat komt gewoon door het feit dat we helemaal niet weten wie die oppositie nou precies is. We helemaal niet weten wat voor mensen uh, die lui uh, vertegenwoordigen. Dus ze houden zich enorm op de achtergrond. En er komt nog bij dat, je, ook al is het Assad, dat je niet zomaar een president, een soeverein staatshoofd, zomaar uh, heel ruig voor de kop stoot. Wat vindt u van nou, zijn verklaring? Nou, dat... Ik denk dat dat maar half het verhaal is. Ik denk dat het ook meespeelt dat we ondertussen... wat is het, 50 dagen in de oorlog met Libië zijn. En daar uh, schiet het niet zo op. Mm. Uh, want meneer Kadhafi willen we wel uh, voor de kop stoten. Mm -hmm. En we wisten eigenlijk ook niet wat voor vlees we in de Kuip hadden... met die overgangsraad uh, die zich presenteerde in Libië. Ik denk wel dat het een probleem is dat er zich bijvoorbeeld in Libië... wel een overgangsraad presenteerde. En dat wij die, die, die figuren uit Syrië en niet uh, uh, publiek hebben gezien. Ja, meneer Van Balen dat... eens? Nou ja, eens. En het betekent alleen niks doen kan niet. Nou, het parlement heeft het daarvoor uitgesproken. Want uh, 800 doden, het zou er ook veel meer kunnen zijn. Uh, er wordt met... met tanks ook op de volging geschoten. Dus het is een vreselijke situatie. In de oude Assad, de vader van uh, Bashir Assad, die er nu zit... die heeft al eens een hele stad in puin gelegd. Hè? Ja. Dus uh, als het echt erop aankomt, uh, zijn de Assads uh, gaan heel ver verder... dan Mubarak en Ben Ali. Nou is het dus inderdaad ja, ik... zo, meneer Van Balen, dat uh, en mevrouw Sargentini... dat duidelijk is wat het Europarlement wil. Ze willen gezamenlijk dat er veel harder wordt opgetreden... dat, er ook, dat ook Assad wordt aangepakt. Dan zou je zeggen, mevrouw Ashton, hier ligt uw kans... Eén duidelijke ja. stem gaat uw gang. Ja. En toch zal dat waarschijnlijk weer niet gebeuren. Want maar er wat... zijn toch altijd weer lidstaten. Ik, Italië kan ik me zomaar voorstellen of wat andere landen die dat tegen zullen houden. Precies, maar dat zie je uh, in den brede. Want uh, die, die sancties van 13 mensen die niet meer mogen reizen uh, door Europa... dat is natuurlijk omdat er nog steeds geen echte VN-sancties liggen. dat is mm. omdat Rusland en China hier geen trek in hebben. Dus uh, ik wil ons niet groter voordoen uh, dan we zijn. De, de, de, het feit dat het in Libië niet lekker loopt, is, uh, maakt, uh, uh, maakt Syrië het kind van de rekening. Oké, okay, meneer Van Balen, wat ook altijd zo is... is in dit soort landen dat men bang is voor zo'n omwenteling... want dan komen de fundamentalisten aan de macht. Dat is dan altijd het verhaal. Dat was Bij Tunesië werd dat zo, Libië, Egypte. U bent in Egypte geweest, u heeft gesproken met de moslimbroeders. Wat is uw indruk van hen? Mijn indruk is dat ze heel slim zijn. Ze weten wat we willen horen. Wij willen allerlei woorden over democratie en nee, mensenrechten ja. horen. Dus dat zeggen ze ook. Ze zeggen ook dat de vrouwen die worden... Behandeld met groot respect, zoals dat in de islam gebruikelijk is. dan denk ik, nou. ik heb dat liever gewoon in de normale grondwet vastgelegd. Uh, homorechten, nou. daar, daar bevriezen ze bij, bij dat idee. Ze willen de sharia invoeren. ze willen het vredesverdrag is met Israël. aan een ja. referendum. Uh, is dat niet gezegd? Het, het vredesverdrag met Israël. Uh, eigenlijk afschaffen. En ze zijn alleen heel slim. Ze gaan niet meedoen aan de presidentsverkiezingen. Uh, maar ze gaan wel meedoen. met een eigen partij, de gerechtigheidspartij. en ook met onafhankelijke kandidaten. Aan de parlementsvisie en ze willen stapsgewijs zoveel mogelijk invloed winnen. Zegt u dat, ik, alles bijeengenomen en dan uh, een reactie van u mevrouw Sargentini, maar zegt u alles bijeengenomen dat is wel degelijk een reëel gevaar als de, dat als de is? Ja, absoluut een reëel gevaar. En ik hoop dus dat het democratisch midden, wat wel degelijk aanwezig is... en de, de jeugd, de bloggers, de, de Facebook-mensen... dat die zich verenigen en dat die zorgen dat zoveel mogelijk... echt democratische parlementsleden worden gekozen. Mevrouw Sargentini van GroenLinks, bent u het eens met, de, met wat Van Baalen zegt? Net toen ik in maart tijdens het referendum in, in Cairo was... en ook met het moslimbroederschap mocht spreken... en met meneer Moussa van de Arabische Liga... die graag premier-president zou willen worden... kreeg ik... De indruk, uh, één, dat het natuurlijk lang niet alleen moslimbroederschap is die homo's geen rechten gunt. Ik denk niet dat er iemand daarvoor zou durven campaignen uh, in het presidentschap. Um, maar het ligt wel gewoon aan de bevolking in Egypte en de opstand was niet religieus uh, ingezet. Uh, ik... Ik heb wel vertrouwen in het volk die tijdens die uh, referendumstemming uh, voor verandering van de grondwet hebben gestemd. En zich hebben laten zien als redelijke mensen die behoefte hebben aan vrijheid. En mensen die behoefte hebben aan vrijheid gaan daarna niet weer stemmen voor een partij die die vrijheid weet inperken. Ja, maar... ik wil inperken. Ik, ik, ik wil het niet wegwapperen, maar ik denk dat er een goede kans ligt. En ik zou het moslimbroederschap, als ik daar nog één ding over mag zeggen, ook willen aanraden om naar Turkije te kijken, want het voorbeeld van een uh, islamitisch geïnspireerde regering die wel bezig is te democratiseren, ja. dat is een voorbeeld ja. wat ik aanraad. Maar was het maar waar, ik ben in Opper-Egypte geweest, dus dat is, dat is gewoon boerengebied, daar kennen ze eigenlijk... El Baradijn niet, hè, die wij allemaal wel kennen. Daar kennen ze de democratische. de oppositieleider ook niet, was dat, ook in dat in dat tijd? Ja. Uh, nou, nou nu dat, is nu, dat is nu, uh, nu een man niet. van het atoombureau, ja, nu, maar die ook. Ja. Een, een man met respect en een, ik denk een echte democraat. Maar ook Ayman Noer, die kennen ze allemaal niet. Dus de mensen stemmen op lokale kandidaten. Dat kunnen zijn mensen van de Oude Partij van Mubarak... die via allerlei concties toch wel weer terugkomen. Er zit geld en, en families en macht. Dat kunnen zijn de kandidaten van die gerechtigheidspartij of onafhankelijke. Uh, dus ik ben er helemaal niet zo zeker van dat uh, democratische midden echt wint. Ik hoop het natuurlijk van harte. Ja. En u sprak net eventjes over de moslimboederschap, die zit ook in Syrië. Mm -hmm. En Assad, ik ben er twee jaar geleden bij hem geweest, met de Tweede Kamer, met een delegatie. En toen zei hij gewoon, ja, het is ikke. Of het is dus uh, de radicale islam. Ik geloof dat dat overdreven is... Maar je moet een democratisch centrum vinden. En ik ken het nog niet in Syrië. Okay. Op, dat argument, op dat argument heeft Europa en Nederland daarbij natuurlijk ook Ben Ali en Mubarak altijd gesteund. Uh, liever Mubarak, liever Ben Ali in Tunesië. Want we zijn bang voor de moslimbroederschap. En dat heeft ons uh, niet geholpen. En het heeft, heb, heeft die bevolkingen daar ook niet geholpen. Dus daar moeten we niet nog een keer intrappen. Goed. Nou, een ideale uh, oplossing is dat. niet. niet. Uh, Fred, laten we uh, ja. nog eventjes teruggaan naar vorige... Week uh, na nou afgelopen vrijdag, een geheim etentje in een Luxemburg kasteel. En Europa staat op zijn grondvesten te trillen. En dat heeft allemaal weer, maken, allemaal weer te maken met die deplorabele situatie van Griekenland. Waar heel Europa, althans de hele Unie inmiddels, doorgegijzeld wordt. Leg nog even uit. Nee, ja. Op een bepaald moment had de premier van Luxemburg, dat is de heer Juncker, en maar die is ook voorzitter van de Eurogroep. Dat, het, het, dat zijn de 17 ministers van Financiën van de landen in Europa die de, de euro hebben. De meneer Juncker die had in een kasteel, wellicht ook met lekker eten, had een aantal ministers van Financiën uitgenodigd: Frankrijk, Duitsland, wie mocht daar ook bij zijn, Italië en Spanje. En natuurlijk ook, want over Griekenland, uh, de Griekse minister van Financiën. Maar wat bleek nu, dat niemand mocht dit weten om de markten niet ongerust te maken... maar in deze tijd, in de 21e eeuw, om iets geheim te houden in een kasteel... dat is natuurlijk wel heel erg veel gevraagd. En tot overmaat van ramp had natuurlijk Der Spiegel in Duitsland... is dus een beetje toch een, een intellectueel roddelblad voor intellectuelen... Mm -hmm. uh, had dat dus opgevangen. En op een of andere manier is het dan ook in Berlijn gelekt. Ja. Men, he, men, men spreekt over uh, een papier uit Berlijn... Mm -hmm. waar dan opgestaan zou hebben dat Griekenland uit de eurozone wou treden. Wat natuurlijk onmiddellijk uh, een reactie uitlokte ja, van de ja. markten... Precies, en de ja. euro in elkaar donderde. Ja, Fred, uh, ze hadden de slotbrug <laughs> moeten optrekken natuurlijk. Dat zijn ze vergeten. Maar we zijn <laughs> ja. nu een kleine week verder. Hè? En uh, uh, uh, iedereen was wel razend enzovoort. Maar hoe, hoe is de sfeer nu? Is dat een beetje gaan liggen allemaal? Nou wat uh, gaan liggen uh, niet. Er is hier nog een debat in het Europese parlement wat later op de dag. En uh, er zal daar over de euro en over dat allemaal moet worden uit aangestuurd. En of die geheimhouding en dergelijke, of dat allemaal wel kan. Ja. Dus er zal wel over gesproken worden in het Europese parlement. Maar ondertussen is natuurlijk de heel Jonker in Brussel de risée geworden. Want wat blijkt nu, uit een aantal publicaties uh, op het internet. Bijvoorbeeld van zo'n uh, EU-website, uh, de EU observer Blijkt dat meneer Jonker al twee Twee weken geleden gezegd heeft dat hij erg graag heeft dat uh, je niet alles bekend maakt. En dat nee. hij wel eerder gelogen heeft om de markten niet te verontrusten. Ja, ja. En zij titelen nu, het moet ja. even afmaken, ja. zij titelen nu vandaag dat Jonker de master liar is van de EU. Uh, meneer goed van voor Balen. de markten. Ja, goed voor de markten. Niet zo goed. Heel goed voor, voor de markten. Nee. En niet goed voor... voor het aanzien van Europa. En niet voor Griekenland nee. en voor niemand. Dus wat je hiervan kan leren is a... Alles komt toch uit, dus ja. dan kun je maar beter een gesprek hebben wat je aankondigt en met alle betrokkenen. Niet met een klein clubje, want ook Nederland is niet uitgenodigd. Nederland eh, garandeert ook een deel van eh, de leningen aan Griekenland, Precies. dus onverstandig om te doen, onjuist. Eh, uh, niet tegenstaande dat Griekenland staat er beroerd voor. Er moeten waarschijnlijk extra leningen worden verstrekt. Ja. En of Griekenland ooit afbetaalt... en of Griekenland ooit zijn economie op orde gaat krijgen, is zeer de vraag. Nou, dan ben ik benieuwd naar uw mening daarover. Zegt u dan, laten we dan maar gelijk door de zure appel heen bijten? Want het is nu ook zo dat Griekenland voorlopig op de markt niks meer kan lenen. Dus die leningen, die moeten er komen. Of zegt u, laten we door de zure appel heen bijten... laten we die leningen gewoon die schulden afschrijven, want dat wordt toch niks? Of we gewoon nee, je stampen uh, Griekenland nee, buiten. Nee, nee, Als mijn zoontje uh, stout is, dan zal ik hem niet iets kwijt. Hè? Want dat is het domste wat je kunt doen, want dan weet <laughs> hij, zo kan ik Doe doorgaan. De keer, ja, ja. De, dus wat je moet doen, is uh, de Grieken hebben zich te houden aan de afspraken. Uh, je zult zeer waarschijnlijk een extra lening moeten verstrekken. Doe je dat niet dan keldert Griekenland verder naar beneden, maar dan kunnen ze ook onze spullen niet kopen. Dan zijn Nederlandse banken, pensioenmaatschappijen die geïnvesteerd hebben in staatsobligaties, ook de klos, dus dan mm -hmm. moeten we dat ook nog betalen. Mm -hmm. Dus ik zeg, we zullen Griekenland bij de hand moeten nemen. Uh, nee, en, ze onder, wel... en ze staan onder curatelen en dat moeten we ze houden. Maar ze kunnen... zijn nog wel andere, er zijn andere, andere mogelijkheden. Mogelijkheden. Ja. Er zijn nog twee andere mogelijkheden. Eén, je verlengt de tijd waarin uh, die leningen moeten worden afbetaald. Dat geeft wat lucht. En twee, Nederland en andere landen kunnen ook nog in hun rente over die leningen naar beneden. Want tot nu toe is het nog steeds zo dat Nederland goedkoper leent om dat weer door te lenen aan Griekenland. En daarmee dus nog steeds een beetje geld verdient. Maar Dat moet je juist niet doen, want het water moet aan de lippen staan. Want maar het anders water staat ze... Al aan ze lippen. Nee, dat moet nog iets verder omhoog, anders ik, als een vergelijking trekken, als ik een vergelijking mag trekken... Uh, uh, kabinet Rutte wil in de komende vier jaar 18 miljard bezuinigen. Griekenland moet het equivalent daarvan uh, elk jaar opnieuw opbrengen. Dus het water staat ze wel aan de lippen. Ja, ja en dat u, meneer moet wel blijven staan. Wat u zegt is opvoedkundig helemaal juist, volgens mij. Maar is het maar, dat reëel? Ja. Ja, want als je ze nu gaat helpen... dat betekent dat ze weten, we gaan gewoon op de oude voet verder over één jaar eh, dan komen de vakbewegingen weer die leggen alles neer die zorgen dat er gestaakt wordt dat er geweld wordt gepleegd en uiteindelijk komen dan weer mensen zeggen zullen we de leningen maar niet verlengen zullen ja. we misschien de rentes toch dus houden ze keihard aan hun afspraken uh, en ze maar dan hebt zo uitkomen. meteen een dode lidstaat, dat is niet leuk. Nee hoor, Gewoon je hebt geen dode, dode lidstaat, in. want mensen kunnen heel veel aan. En als je op je vijftigste met pensioen gaat, ja, dan wordt dat je vijfenzestigste ja. jammer. Is het een idee, mevrouw Sargentini, om te zeggen tegen Gieland... we gaan jullie helpen, we gaan zorgen dat jullie weer op eigen benen gaan staan. Maar we doen wel één ding. Jullie moeten het goed vinden dat er technocraten van het IMF naast jullie gaan zitten... opdat jullie de zaak niet weer belazeren. Nou, dat lijkt mij niet zo'n probleem. Ik wil nog even terugkomen op meneer uh, Van Balen. Want uiteindelijk, als het water Griekenland zwaar genoeg aan de lippen staat. en ze kunnen niet meer terugbetalen. dan zullen wij met z'n allen wel die, uh, die rente moeten verlagen. en die leningen moeten verlengen. Want het zijn ook Nederlandse en Duitse. en Luxemburgse banken. die dat geld uh, daar ja, hebben ze kunnen, uitstaan. Ze kunnen dus we, we kunnen wel terugbetalen. We kunnen wel terugbetalen. Want ze hebben heel veel staatseigendom. Heel veel staatsmaatschappijen. Ah. Dus verkoop eerst Olympic Airways, Marjan. maar dat is de boot. Maar, die, maar die financiële curatelen die ik voorstel, meneer Van Balen, ziet u daar iets in? Tuurlijk, want het IMF is ook betrokken. En een hoedje voor het IMF. Als die binnenkomen in de gleuf, ja, dan, ja. dan, dan ben je eraan. En dat is maar goed ook. Nou. <laughs> Fred? Meneer van Baren, kijkt tot wie er ervaring mee heeft. Ja. Maar het rare blijft wel in dit debat... is, is die roddel over ze stappen eruit. Ja. Ik dacht aan meneer Lakenman die toen hij zei... trek je geld terug bij de DSB. Toen ging die bank pas echt uh, aan Gort. Dus deze boodschap, Griekenland stapt eruit... leidde tot een daling van de euro. Maar had Griekenland ook helemaal aan de grond kunnen brengen. Want als de Grieken maandag hadden besloten, we halen allemaal ons geld van onze Griekse banken en we brengen het naar het buitenland, dan had de boot echt aangewezen. Nou, dat, dat, heeft dat is meneer, niet gebeurd. Dat heeft meneer Juncker dan met zijn geheime etentje in elk geval weten te bereiken. Ja. hoop nou, maar dat hij een volgende keer was, iets ander pad bewandelt. Het was een heel duur etentje dus. ja. De grootste ja, leuke naar van Europa nu genoemd. Ja. Ja. De laatste die we hoorden was onze eigen Fred Stroobans, Europa-watcher Hans van Balen hartelijk bedankt en Judith Sargentini vanuit het rumoerige Straatsburg. En dit was ook Villa VPL. Voor vandaag. Wij zijn er morgen weer op dezezelfde zender vanaf half vier. En zo meteen op deze zender na het nieuws. Het radio Info met Tim Overdiek. Met Syrië als een rode draad in de uitzendingen. We proberen op alle denkbare manieren een compleet beeld te krijgen van de ontwikkelingen. Dat valt niet mee. Maar we hebben genoeg contacten en toch ook informatie. En dat gaan we allemaal goed op een rij zetten. Bezuinigingen in Nederland zijn een ander thema. Openbaar vervoer, cultuursector worden getroffen. Daar hebben we onze verslaggevers voor het land in gestuurd. En dat gaan we allemaal horen na de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Renate Evers. Radio 1, met NOS Journaal. Militairen die hebben gediend in het voormalige Joegoslavië... hebben niet vaker kanker gekregen dan collega's. Dat zegt het RIVM na onderzoek. Het zogenoemde Balkansyndroom bestaat niet, zegt het RIVM. Er gingen geruchten dat ze meer militairen kanker hadden gekregen... omdat ze zouden zijn blootgesteld aan munitie met verarmd uranium. De opstandelingen in Libië hebben het vliegveld van Misrata veroverd. De stad zelf is nog wel in handen van de troepen van Gaddafi. Ondanks de aanvallen van de NAVO lijkt Gaddafi nog stevig greep te hebben... op het westelijke deel van Libië, waar ook Misrata ligt. In Veghel is een helikopter neergestort in een weiland. De piloot wist er net op tijd uit te springen en raakte niet gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. En in Rotterdam is vannacht een man aangehouden... die nog voor bijna 2,5 ton aan boetes had openstaan. Toen zijn kenteken werd gecontroleerd in de Botlektunnel... bleek dat hij werd gezocht door het Centraal Justitieel Incasso bureau. Omdat hij de boetes niet in één keer kon betalen, is hij vastgezet. En tot zover het nieuws van dit moment. ANB verkeersinformatie Het is een normale avondspits. Er staan 30 files bij elkaar, 120 kilometer. Twee files vallen op. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... staat tussen knooppunt Leenderheide en Leende 7 kilometer file door een ongeluk. En op de A6 Lelystad richting Emmeloord voor de afrit Urk, 3 kilometer. Dat komt door een autobrand. Ademhalen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet altijd. Bent u regelmatig benauwd? Hoest u veel?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 Karo's oog in oog, scherp en spraakmakend. Een op één gesprek met prominente gasten uit binnen- en buitenland. Met vanavond Joep van den Nieuwehuizen, ooit magisch bedrijvendokter, nu opnieuw onder vuur van justitie. Karo's oog in oog, vanavond, tien voor half tien, Nederland 2. De Libris Literatuurprijs wordt gesponsord door Libris Boekhandels. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag. Het leger van Syrië gaat er hard tegenaan in de stad Homs. We hebben na vijven contact met iemand die daar geboren en getogen is... en net nog contact met zijn familie had. De culturele sector in Utrecht gaat vanmiddag in gesprek over bezuinigen. Daar zijn we bij. Ze kijken hoe ze de gevolgen van de voornemens van het kabinet... zo veel mogelijk kunnen beperken. Groot-Brittannië heeft nu precies één jaar een coalitie-regering. De liberalen willen meer spierballen-liberalisme. Waar dat toe zou kunnen leiden, dat vragen we aan Jeppes. En we hebben ook aandacht voor het vermeende fascisme onder Smurven. Die ook nog eens homo-erotisch zouden zijn. We zijn er met dit Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. De syrische stad Homs heeft het dus zwaar te verduren. De stad wordt door tanks belegerd en er wordt veel geschoten. Martin Fletcher van de Britse krant Times was in Homs, maar werd voor een korte tijd opgepakt door de geheime dienst. Die bracht hem vervolgens naar een clandestine gevangenis in een flatgebouw. Fletcher beschrijft wat hij daar aantrof. When I got there, I was put in a corridor. The far, the far end of the corridor was a heavy steel door and just outside that door was a great mound of belts and shoelaces. En they opened the stiel door, and inside I could see literally scores of young men sitting op on the floor. Ja, een flatgebouw vol uh, gevangen genomen, jonge mannen dus. Correspondent Nicole Viver. Nicole, uh, uh, dit soort verhalen horen we vaker nu hè, de laatste dagen uit Syrië. Ja, absoluut. Kijk, de gewone. Gevangenissen die zijn al berucht in, in Syrië. Ik sprak toevallig gisteren met een paar mannen die daar jaren hebben doorgebracht. en om die reden hun land zijn ontvlucht. en nu in het grensgebied wonen. En wat zij vertelden was. ja, als we hoorden dat een gevangene bij aankomst. meteen was geëxecuteerd. Ge ge dan waren we bijna jaloers. want de martelingen die waren zo erg. Uh, er we werden geslagen, uh, armen, benen werden gebroken. ribben, nagels werden uitgetrokken. en dat ging maar door. Nou, deze man die vertelde erover dat eigenlijk een arrestatie nu ook erger wordt gevonden op dit moment dan als mensen in een demonstratie omkomen. En ik sprak met mensen uit Derra. Nou, daar worden ook mensen vastgehouden. De gewone gevangenissen die zitten al vol. Dus men Een zijn toevlucht tot bijvoorbeeld scholen, uh, het lokale voetbalveld. Uh, nou, dat ligt nu vol met mannen die liggen daar naakt. En de kleedkamers daaromheen, die zouden nu gebruikt worden, al dus de berichten, als een soort uh, ja, inlichtingen, ver verhoorkamers waar mensen gemarteld worden. Maar af en toe worden we mensen vrijgelaten, waarvan de autoriteiten dan zeggen, nou, we hebben niet bewezen dat je aan de demonstraties uh, meedoet, maar uh, zeggen de mensen uit Berra, uh, die worden vrijgelaten om de verhalen van hoe het daar aan toe gaat te vertellen aan de rest. En uh, ja, om, om de bewoners eigenlijk en de mensen op straat angst aan te jagen, zodat ze stoppen met hun opstand. Ja, toch uh, gaan in de stad Homs nog steeds mensen de straat op. Uh, die zijn opgepakt, maar die zijn ook neergeschoten vandaag. Wat voor informatie heb jij erover gekregen, over die situatie in Homs? Nou, via via komt er wat uh, naar buiten. Er zijn ook wat, uh, wat beelden op uh, het internet verschenen. En wat je ziet is echt een belegerde stad. Uh, de stad is in delen gedeeld. Daar zitten wegversperringen tussen. Overal worden mensen gecontroleerd. Heel veel mensen zijn, uh, zijn, mannen vooral, zijn opgepakt. Dus die zijn zo'n beetje uit het straatbeeld verdwenen... voor zover mensen überhaupt de straat op uh, durven. Nou, tanks zijn daar tot, toe gestuurd, uh, veiligheidstroepen. Een volledige belegerde stad. Nou, dit is de derde stad van het land. De twee grootste steden, Damaskus en Aleppo, daar is het autoriteiten tot nu toe gelukt om de protesten ja, te, te voorkomen. Daar is het niet zo massaal als in andere steden. Dit is de derde stad van het land. En daar gingen juist zoveel mensen uh, de straat op. Ook uit solidariteit met die andere stad Dera die belegerd was. En nu wachten we eigenlijk het, uh, hetzelfde lot. De secretaris-generaal van de VN, uh, ook de Europese Unie... Die, die roept nu president Assad op het geweld tegen de burgers te stoppen in Syrië. Ja, heb je het idee dat dat iets kan veranderen aan de situatie? Nou ja, er worden wat ambassadeurs op het matje geroepen. Uh, Assad die wordt nog eens bestraft en toegesproken. Stop met het geweld, zorg voor hervormingen, geef de mensen vrijheid. Maar als je kijkt wat er dag in dag uit en nu al wekenlang gebeurt in Syrië. en hoeveel doden er gevallen zijn volgens mensenrechtenorganisaties. gaat het inmiddels om 750 doden. En dan zijn niet alle namen bekend, uh, 9000 gearresteerden wordt er genoemd. Als je vandaag kijkt wat er in Homs gebeurt, maar ook wat er in Banias is gebeurd, in Latakia, al die andere steden, in Hama, nou, dan trekken men zich daar helemaal niks uh, van aan. En uh, een van de neven van uh, uh, Assad, dat is een zakenman, die heeft uh, gesproken met de Amerikaanse kant en die zegt, ja wij gaan gewoon door, als wij moeten leiden, dan leidt de rest ook. En wat uh, de demonstranten nu zeggen, uh, weer, weer die mensen die ik gisteren sprak uh, uit, uh, uit Derra. Uh, mensen die daar uh, een week geleden vandaan zijn gekomen, die zegt, ja, er is voor ons eigenlijk ook geen weg terug. Ze kennen onze namen, ze kennen onze gezichten. Als wij nu stoppen en uh, in de pas gaan lopen, uh, wij worden opgepakt, uh, onze familie wordt lastiggevallen, wij weten niet of we het er levend vanaf brengen en dus gaan wij door. En ook uit trouw uh, aan, de, aan de mensen die al gevallen zijn, aan de offers die wij al hebben gebracht. Dus ja, het lijkt van beide kanten dat er geen weg terug is en dat het door zal gaan. Nicole Vever over de situatie in Syrië en in Homs. En zoals uh, gezegd, na vijven contact met iemand die daar familie heeft. De Raad voor Cultuur overhandigde eind april een advies over de cultuurbezuinigingen aan staatssecretaris Zijlstra. Daar had hij zelf om gevraagd. De 200 miljoen euro die de cultuursector moet bezuinigen vindt de Raad veel te fors. Daarom moet er een overgangsperiode komen. En ook wil de Raad dat de BTW-verhoging op theaterkaartjes wordt geschrapt. Over deze en de andere voorstellen van de Raad van Cultuur discussieert de theatersector in Utrecht deze middag. En Jeroen Wielaert is erbij. Jeroen, een discussie met theatermakers... Dan Denk ik niet aan een saaie vergadering met zakelijke notulen. Nee, maar het is toch wel strikt zakelijk uh, en ook met een boel notulen, want het gaat over kille cijfers. Uh, uh, Henk Schouten, de directeur van theater in Zuid-Nederland, opent hier ook uh, met de constatering dat er een ...kiele wind komt uit Den Haag... ...en dat deze regering en staatssecretaris Zijlstra eh, niet uitstralen... ...dat ze cultuur belangrijk vinden. En bij die cultuur gaat het natuurlijk juist weer over de kunst. En eh, in, in, in alle vo vormen en maten die eh, niet kijkt naar cijfers. Maar dat doet Zijlstra dus juist wel. Maar is het 200 een... miljoen minder. Ja, maar in die 200 dus die minder, hele sector Jeroen, heb je dan één soort geluid wat je vanmiddag hoort? Want we hebben verschillende protesten gezien natuurlijk, hè, in de cultuursector. Vooral ook tegen de btw-verhoging. Maar zijn er nu ook mensen in de theatersector, bij jou daar vanmiddag, die zich bijvoorbeeld wel kunnen vinden in de bezuinigingsvoorstellen? Nauwelijks. nauwelijks. Dus in ieder geval wel heel veel mensen die hier natuurlijk zitten met hun eigen belangen. Belangen die, die, die ernstig kunnen verschillen. En Melle Dame, de directeur van de stad Schouwburg Amsterdam. Ook kroonlid van de raad van bestuur. Heeft gezegd dat juist hier vanmiddag moet worden gekeken. E met het eigen belang naar het algemeen belang. En e Henk Schouten van het Theaterinstituut. hoopte ook e dat dit energie oplevert in plaats van dat er nog meer energie wordt weggezogen. Ik heb een van de deelnemers even uit de zaal gehaald. Dat is Annette Lekkerkerker, zakelijk directeur van het Holland Festival. Fenomenaal, vooral in Holland, maar ook in het buitenland... waar heel veel mensen vandaan komen. Orkesten straks weer bij het begin in 1 juni. Holland Festival, Annette Lekkerkerker, dat is toch geen noodlijdend festivalletje? Nou, nog niet, inderdaad. Nee, we zijn een, uh, we zijn een groot festival. Elke ma elk jaar in juni, een maand lang in Amsterdam. Internationaal Podiumkunstenfestival. Uh, wij ontvangen nu uh, subsidie van het Rijk en van de gemeente Amsterdam. En we genereren zelf inkomsten. En die verhouding is ongeveer uh, uh, 70, 30 procent. 70 procent subsidie en 30 procent eigen inkomsten. Zegt Zelstra, eigen broek ophouden eerst... Ja, voor, voor zo'n groot festival en een duur festival met dure kunstdisciplines... is het helemaal zelf doen, denk ik, onmogelijk. Uh, meer zelf doen kan, maar daar hebben we tijd voor nodig. Je, je kan niet wat Zelstra wil, of wat de overheid wil, is te veel bezuinigen. En dat ook nog willen ze dat ook nog eens een keertje te snel. Maar het Holland Festival blijft dan wel in de beroemde, dat is ook weer technisch, basisinfrastructuur. Dus wat heeft u te klagen? Uh, nou, <laughs> dat is, ik, heb, ik heb misschien ook niet zo heel erg veel te klagen. Maar het Holland Festival maakt natuurlijk wel deel uit van een groter geheel van gewoon culturele instellingen in Nederland. Daarbij is nu het advies van de Raad voor Cultuur om het Holland Festival in die basisinfrastructuur te houden. En de basisinfrastructuur, dat zijn uh, culturele instellingen die met een langjarig subsidieperspectief door de Rijksoverheid worden, mede worden gefinancierd. Uh, dat is het advies van de raad. Of uiteindelijk uh, de, de staatssecretaris ook zo beslist, moeten we allemaal nog afwachten natuurlijk. Holland Festival is ook nog eens een keer op zo'n manier verankerd in de culturele samenlevingen, samenleving, dat jullie het moeten hebben van de basis waar nu juist aan wordt geknabbeld. Ja, voor een deel. Het Hollands Festival, wij, wij, wij importeren heel veel voorstellingen. Theatervoorstellingen, dansvoorstellingen, muziek- en muziektheatervoorstellingen uit het buitenland, uit de hele wereld. Maar wij werken ook heel intensief samen met Nederlandse instellingen. Die, waarmee wij met hen samen binnen dat festival iets bijzonders creëren. Wij doen dat met het, eh, met het Koninklijk Concertgebouworkest, met het Asco Schoenberg, met Toneelgroep Amsterdam. Met heel erg veel instellingen. En die lokale of Nederlandse samenwerking is van groot belang. Daar dreigt dan verschaling. Maar wat staat er dan vanochtend, uh, toch even belangrijk om mee af te sluiten uh, in de krant... dat Rabobank in Amsterdam het stedelijk museum gaat sponsoren. Ja, dat is heel erg goed. Rabobank Amsterdam sponsort ook het Holland Festival dit jaar. Daar zijn we heel erg blij mee. Dus van de banken moet je het hebben waar in Den Haag die kille wind blijft waaien. Van banken moet je het soms hebben. En van andere zich verantwoordelijk voelende bedrijven en particulieren. Die het heel belangrijk vinden om in stand te houden wat er is. En daaraan bij willen dragen. Daar moeten we het van hebben. Dat is heel erg belangrijk. En net zoals het Stedelijk is ook het Holland Festival. Heel erg blij met bedrijven en particulieren die daar genereus aan bijdragen. Verantwoord of onverantwoord in Den Haag. Straks na half zes meer. Tim. Jeroen Willard. Dank je. Tot straks dan. Zometeen gaan we naar Rotterdam, naar het WK-Tafeltennis. We gaan eerst naar de ANWB, naar Wijnand voor het verkeer. De avondspits die verloopt normaal. Een paar zaken vallen op. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd. Nabij Marhezen staat 9 kilometer file. En de A4 van Bergen op Zoom naar Antwerpen is helemaal dicht... tussen knoop het Marquisaat en de Belgische grens. En ook dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Rotterdamse reizigers moesten het vanochtend tijdens de spits... zonder openbaar vervoer doen. Er werd gestaakt uit protest tegen bezuinigingsplannen. En morgen gebeurt dat in Den Haag. Om zelf kosten te besparen praten de Haagse vervoerder HTM en de Rotterdamse RET inmiddels over samenwerking. De Rotterdamse wethouder Jeannette Bolieu is er enthousiast over. In die zin is er natuurlijk uh, ja, nieuwe tijden, uh, minder geld. Uh, het is dus goed om in ieder geval gesprekken te gaan voeren. Wat dat aangaat, gaat ben ik daar ook blij mee dat het gewoon gebeurt. En ik ben ook blij dat de bedrijven daar zelf... Uh, ook uh, actief uh, in zijn. En dan moet je maar eerst maar eens zien of het überhaupt wat op zou kunnen leveren. En dan gaan we nog wel eens verder praten. Ja, vervoersbedrijf RET nam in eerste instantie het woord fusie in de mond. Uh, bij HTM hebben ze het over samenwerking. De collega van Baljeu, uh, wethouder voor verkeer in Den Haag is Peter Smit. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is volgens u inzet van die gesprekken? Fusie of samenwerking? Nou, in eerste instantie samenwerking. Om te kijken of er kosten kunnen worden bespaard... Want daar heeft collega Baljeu helemaal gelijk in. We hebben natuurlijk uh, noodzaak om die kosten te besparen. Nieuwe tijden minder geld? Ja. En wat kan de samenwerking financieel dan opleveren? Uh, nou, in ieder geval denk ik uh, niet het antwoord op de bezuinigingsopgave... zoals die nu door de regering wordt gesteld. Wel een deel van het antwoord daarop. Ja, en hoe, hoe kan je dat bereiken? Waar, waar kan je concreet mee besparen? Nou, bijvoorbeeld uh, gezamenlijk onderhoud plegen. Uh, een, Eén grote werkplaats in plaats van meerdere. Bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van materiaal. Um, uh, dat soort van dingen, dat kan wel wat opleveren. Maar u zegt het is niet het antwoord. Um, wat kan nog meer opleveren? Oh, maar dan moeten we het niet alleen maar in de efficiëntie uh, zoeken. Want hè, dit, deze schaalvergrotingsoperatie, als die komt met de samenwerking... waar ik op zichzelf ook uh, voor samenwerking ben ik zeer voor... Uh, is echt niet genoeg om de totale bezuinigingsopgave uh, te vullen. We, wel... er, zal dus, er zal dus ook gewoon moeten worden gesneden in het openbaar vervoer. Ja, want een fusie, verder gaan dan samenwerken, dan kom je er ook niet mee. Nee, maar dat... Uh, uh, fusie kan ook. Uh, interessante optie. Er zijn ook nog meer opties. Maar dat is echt onvoldoende om de bezuinigingsopgave... Uh, helemaal tegemoet komen. En dan zegt u, uh, het is onvermijdelijk dat er wordt gesneden in het openbaar vervoer. Uh, lijnen opheffen, bijvoorbeeld. Uh, het is niet onvermijdelijk dat er wordt gesneden in het openbaar vervoer. Dat hangt ervan af wat uiteindelijk de gesprekken met de minister opleveren... over de totale bezuinigingsopgave. Want u probeert nog wat van dat bedrag af te krijgen. Zo is het. Natuurlijk, maar als, als die opdracht blijft uh, bestaan... dan zal er gesneden moeten worden in het openbaar vervoer, zegt u. En dan denk je aan het opheffen van lijnen? Dat, dat, uh, dat gebeurt nu al. Uh, van volgend jaar hebben we ongeveer een kwart van die totale bezuinigingsopgave ingevuld. Uh, en, en nu al verdwijnen de eerste lijnen. Ja, en uh, dat zal de veiligheid en de kwaliteit van het vervoer aantasten, hè, zeggen de vervoersbedrijven. Vo uh, deelt u die zorgen? Nou, uh, als er lijnen verdwijnen, dan wordt de kwaliteit van het openbaar vervoer als zodanig uh, niet beter van. Hè? Nee. Dat is één. Uh, de, de veiligheid vind ik een hele andere kwestie. Tot nu toe hebben wij die buiten de bezuinigingen weten te houden. Ja, en er wordt gestaakt. Wat, wat vindt u daarvan? Nou, daar ben ik niet enthousiast over. Kijk, we doen het voor de reizigers. En morgen zullen dus in Den Haag en Haaglanden. 10.000 dunreizigers in de spits niet mee kunnen met het openbaar vervoer. Dat vind ik geen goede zaak. Zou het ook niet kunnen helpen voor uw gesprek met Den Haag? Nou ja, er zijn al twee stakingen geweest. En ik heb niet gemerkt dat die geholpen hebben. Goed, nou, morgen in ieder geval gaat die staking toch door. En er wordt dus gesproken over samenwerking. En u gaat uh, verder onderhandelen met Den Haag. Maar ook op zoek naar uh, meer besparingsposten. Mag ik het zo samenvatten? Helemaal goed. Meneer Smit, wethouder uh, in Den Haag. Ik dank u wel. Dag. Goedemiddag. Wat zo'n beetje iedereen voor onmogelijk hield, werd precies een jaar geleden toch werkelijkheid. Groot-Brittannië kreeg een coalitieregering. De conservatieven onder leiding van David Cameron en liberaal-democraten van Nick Clegg gingen samen in één kabinet zitten. De stemming zat er goed in, toen destijds werd gevraagd of het klopte dat premier Cameron, zijn liberale coalitiegenoot Nick Clegg, ooit een Politieke grap heeft genoemd, reageerde Cameron als volgt. Ik afraid I dat ik dat wel heb We're, all... back. We're all gonna have, um, things that We zijn allemaal terug. We that allemaal we hebben um thrown back allemaal dingen die we hebben gezegd. want to spend the die we years finding We hebben allemaal dingen die we gezegd. We hebben die we gezegd That at the picture. Tuurlijk zullen er meningsverschillen blijven bestaan tussen de coalitiegenoten, maar premier Cameron zegt dat het grotere doel, het regeren van Groot-Brittannië, niet in de weg zal staan. En nu een jaar later uh, wordt er minder gelachen. Die gezellige tijd is wel voorbij. Uh, de leider van de Liberaal-Democraten, Nick Clegg, voelt zich geroepen om de successen van zijn partij vooral veel te benadrukken. In terms of policy impact, we are punching well above our weight. Een recente analyse van de BBC estimated that 75% van ons manifesto is door de coalitieagreement. Gepareerd met 60% van het conservatieve manifesto. En volgens Kleck zouden dus meer plannen van zijn partij zijn doorgevoerd dan die van de conservatieven. Desalniettemin kondigt hij aan dat de Liberaal-Democraten nog sterker hun stempel zullen drukken op het regeringsbeleid. We will samen together, maar niet zo closely dat we stand in elkaar shadow. Je zult een sterk liberale identiteit in een sterk coalition Je You het zelfs call musculair liberalisme noemen. Mooi term, spierballen liberalisme. Daar moeten we als Danik gelijklicht de komende jaren meer van gaan merken. Want na één jaar Britse regeringscoalitie Hikki-Jippens in Londen... is het nodig omdat ze al flinke klappen hebben gekregen? Ja, dat is ontzettend nodig, want er zijn inmiddels uh, uh, verkiezingen geweest waarbij bleek dat uh, de kiezers voor dit uh, uh, beleid in het landsbelang... van de twee partijen, vooral de liberaal-democraten, afstraften... en niet de conservatieven. De liberaal-democraten zijn werkelijk in delen van het land uh, weggevaagd... naar deze verkiezingen. En bovendien de ratio die Nick Kleck destijds aan zijn achterban gaf... om met de conservatieven in zee te gaan, alweer onder het mom... het landsbelang vergt het en nu kunnen wij eens laten zien... wat een verantwoordelijke partij wij zijn, was... Uh, wij krijgen daarvoor in ruil iets... wat we nog altijd hebben nagestreefd... en nooit hebben gekregen... en dat is de kans om het kiesstelsel te hervormen. Nou, ook dat is bij... Um, de verkiezingen van twee weken geleden... voorgelegd aan... Um, uh, de Britse kiezers... en die hebben met twee derde gezegd... not interested, hou het maar allemaal bij het oude. Dus Nick Clegg beantwoordt nu... in de ogen van zijn eigen achterban... precies aan die cartoons... die het hele jaar al gepest hebben... David Cameron die als een uh, ouderejaarsstudent uh, van uh, uh, Eaton Lui achterover in zijn stoel zit... en die Nick Klek als een knechtje behandelt... en consequent tegen hem zegt... Klekkers gaat de schoonpoetsdoos eens even halen... en poets mijn laarzen eens even netjes op. Wat hij heeft, zoals je het inderdaad een dubbel pak slaag gekregen... de Liberaal-Democraten. Wat betekent dat voor de sfeer in het kabinet? Nou, het betekent voor de sfeer in het kabinet dat die uh, beslist uh, minder hartelijk is geworden. Niet zo dat Klek en Cameron nou elke dag met elkaar tennisten. Maar uh, het is absoluut waar dat er een explosie in het kabinet is geweest van een van de ministers. Uh, en dat uh, iedereen uh, nu analyseert dat de sfeer in het kabinet voortaan... Uh, uh, meer zakelijk zal zijn. Ook al omdat er over en weer een hoop wantrouwen is gewekt over de manier waarop de beide partijen, de een voor en de ander tegen die verandering van het kiesstelsel, hebben geageerd. Maar als we na één jaar nu al zoveel wantrouwen hebben, gelooft de achterban van die twee partijen dan ook werkelijk dat dit kabinet de rit gaat uitzitten? Nee, ik denk dat de achterban dat niet gelooft. Maar beide partijen en bij de partijleiders hebben er allebei belang bij... dat ze dit uh, kabinet wel kunnen uitzitten. En die zullen daarom uh, alle mogelijke moeite doen om het zover te krijgen. We zullen zien hoe het gaat de komende jaren. Dank je wel, die Kippers. Dan is het tijd voor Gerrit Hiemstra met het weer Gerrit. Gisteren hadden we het al eventjes over de regen. Jij toonde je niet echt tevreden over de hoeveelheid. Het had wel wat meer gekund om die droogte een beetje op te lossen. Uh, nu heeft het vannacht flink geplensd in Nederland. Uh, ben je nu wat meer tevreden dan gisteren? Nou, een beetje. Maar uh, het hield ook vannacht toch niet over, hoor. Het, is natuurlijk, het waren toch wel behoorlijk felle buien. En als je dat hoort, dan denk je van, nou, dat helpt. Maar in de praktijk blijkt dat er toch wel wat tegenvalt. Er zijn wel een paar gebieden waar flink wat gevallen is. Zo'n zo 15 tot 20 millimeter in de buurt van Almere bijvoorbeeld. En ook wel in het oosten van uh, Overijssel. Maar er zijn ook gebieden waar het gewoon hartstikke droog is gebleven. Bijvoorbeeld het hele noordwesten van het land. En ook het zuidwesten van het land. Dus helemaal niks gevallen. Nou is het zo. In deze tijd van het jaar is de verdamping heel erg hoog. Dus... Uh, per dag verdampt er zo'n 5 à 6 mm water. En dat komt gewoon door de planten die dat als het ware uit de grond trekken. Dus als er dan een keer een bui valt van 10 mm... dan denk je van nou, dat helpt, maar dat is eigenlijk in twee dagen is dat weer op. Terwijl het ook wel bedoeld is voor die planten, hè, die hebben ook last van de droogte... dus in die zin is het dan toch prima? Het is natuurlijk prima, maar het helpt maar heel kort... Dus uh, het helpt eigenlijk de plaatsen waar dan wat gevallen is. Daar helpt het eigenlijk maar één of twee dagen. En daarna ben je weer terug in de oude situatie. En de volgende dag, dan, als het dan weer droog is, ja, dan verdampt het weer vijf millimeter. Dus dan al met, al wordt het toch langzaam maar zeker steeds droger. En wat is dan in dat opzicht het weerbeeld voor de komende dagen? Nou, het is zo dat het uh, tot en met zaterdag eigenlijk uh, toch wel droog blijft. Morgen kunnen we toch wel weer een paar buien krijgen. Maar dat zal waarschijnlijk ook niet meer dan een millimeter of twee, drie of zoiets opleveren. Dus dat noemen we gewoon droog? Ja, dat is eigenlijk gewoon droog. <laughs> Je wordt er wel nat van, maar het is droog. En dan uh, in het weekend wordt het duidelijk wat koeler. Dan is het echt uh, te koud om in een t-shirtje buiten te lopen. Het is dan een graad of vijftien. Dat houden we ook na het weekend en dan neemt ook de kans op buien wat toe of dat genoeg zou zijn, dan moet er toch wel heel wat vallen... voordat er echt een eind komt aan die droogte. Dus voorlopig is het zover nog niet. Gerrit Hiemstra, dank. Dan gaan we naar tafeltennis. Op het WK tafeltennis in Rotterdam speelde net de Nederlandse Lee G... haar wedstrijd in de derde ronde. Verslaggever Alex Hoordijk. Alex, hoe heeft ze het gedaan? Ze heeft het uh, uitstekend gedaan, Lucelle. Want uh, ze moest aantreden tegen de nummer 93 van de wereld. Zelf is ze nummer 27 van uh, de wereld, Li Jie. Ze moest aantreden tegen de Franse-Chinese Xi'an Yifeng. En ze wist haar partij met 4-0 te winnen. Het uh, ging uh, gelijk op, uh, opgaan, zeg maar, in de eerste game. 11 tegen 9 werd het toen. Ja, beide speelsters hadden een uh, verdedigende speelstijl. En uh, hadden toch uh, enigszins wat moeite met haar. Maar je merkte toch dat Li Jie... Toch wat meer uh, aanvallend uh, was ingesteld. Af en toe dat uh, ook uh, liet zien. In de tweede game werd het uh, 11-7. Kwam zelfs voor met 9-0 in de derde game. En ja, toen was het eigenlijk heel makkelijk. Toen werd het uiteindelijk 11 tegen 4 voor onze landgenoten van uh, Chinese afkomst. En in de laatste game werd het maar liefst 11-6 voor Li Jia, Waardoor het uh, ja, toch vrij eenvoudig. Zo uh, staat een 4-0 overwinning op uh, Xiang Yifeng. En uh, dat betekent dat zij uh, vanavond nog tegen een geplaatste korea... ...in actie mag gaan komen. En dan proberen om in ieder geval de achtste finale te halen. Dat is Li Jie. Dan hebben we ook nog een andere Nederlandse van Chinese afkomst. Li Zhao. Die, die speelt vandaag toch ook nog? Die speelt vandaag ook nog, kwam eerder vandaag al in actie... tegen de Australische Chinese Lei Fang. Had aanvankelijk wat moeite met uh, haar wedstrijd. Ze kwam met de 2-0 achter, uh, 14-12 en 11-8 in de eerste games verloren. En daarna, ja, toen uh, kwam ze toch uh, goed terug, oogde wat uh, vermoeid. Maar de twee kennen elkaar ook uh, al heel lang. Uh, zijn samen in dezelfde provincie in China opgegroeid. Hebben vroeger ook tegen elkaar gespeeld, veel getraind met elkaar. En na een jaar of twintig komen ze elkaar hier in Rotterdam ineens weer tegen. En vooral de Australische... De Australische Chinese die, uh, was uh, toch uh, ja, heel erg blij dat ze weer eens uh, tegen uh, Li Jiao mocht uh, spelen. Dat was dus ook goed te merken in die eerste twee games. Daarna was het 11-7, 11-8, 11-9 en 11-8 voor Li Jiao, waardoor ze met 2-4 won. En ze zometeen mag gaan strijden tegen de Spaanse nummer 19 van de wereld, Jan Fijsjen. Vermoedelijk rond half 6 gaat die partij beginnen. Alex Hoordijk volgt dat... Tot zover het eerste half uur van dit Radio 1 Journaal na vijven zijn we terug. Meer over Syrië dan. Tot zo. Ranking the news. Dit is het nieuws van de dag. Drie. Iedere opleiding moet een bijsluiten krijgen... waarin staat hoeveel kansen een afgestudeerde heeft op een baan. 2. wordt eens de brand uitgebroken... een kinderdagverblijf aan een schraap Ranking the news, nu op nummer 1. Als je het hebt over een echte fusie... dan betekent het dat je in het onderhoud van je trams... dat doe je dan als één bedrijf. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond, de uitslag van Ranking the news van vandaag.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 Neem contact op met de accountmanager op 020 750 1544. Dit is Radio 1.